Ik heb het toch gezegd. Groen, groen. Alles is groen, paradijselijk. Piep en wiet vliegen het vogelbos in. Net op tijd. De zon komt op. Het is er een drukte van je wels. De Papagaaien, flamingo's, toekans, mussen en spechten. Piep en wiet worden door iedereen begroet. Thuis komen. Ze vliegen nog wat rond. Voilà. dat ziet Niet slecht hè? Dus hier voor je. Jip. Yep. fantastisch. Zie mij je vliegen. Kom, oppassen voor die takken. We gaan naar de waterval. Ze zetten zich op een tak aan het water. Ze genieten van het zicht. Schoon. Heel schoon. Het is hier echt tof. Het vogelbos is een speciale plek, Wiet. We moeten het koesteren. Hier valt alles samen. Hier is het goed. We moeten het door niemand laten afpakken. Bon. Ik denk dat ik maar eens ga. Oh ja, dat zou ik nog bijna vergeten. Hier. Piep haalt een fluitje van onder zijn veren vandaan. Die is voor jou. Alsjeblieft. Is die voor mij? Ja. Behandel het met zorg. Ik heb hem ook gekregen van een vriend. Draag hem altijd bij, dan zal je af en toe nog eens aan me denken. Allee, ik ben ermee weg. Zie ik je nooit meer terug? Vanaf nu kan je op je eigen pootjes verder. We zullen elkaar niet meer zien, maar ik zal aan je denken. Mijn taak zit erop. Je was een goede leerling. Ik zal je missen, Piep. Ik jou ook. Zie je dat nestje daar beneden? Waar? Daar, tussen het riet. Ja, ik zie het. Zie je het niet? Jawel, ik zie het. Maar kijk eens goed. Wiet kijkt. En dan ziet hij het. In het nestje liggen zijn vader en zijn moeder samen te slapen. Wat doen die hier? Ik weet het niet. Ze liggen hier al een tijdje. Van vliegen weet ik alles. Van mensen snap ik niets. Maar Wiet, ik heb je leren vliegen. Toch? Je bent een schat. Allee, het is tijd. Het ga je goed. Weet je Wiet, ik ging vroeger ook niet graag slapen. En toen... Was hij weg? Hij verdween tussen de bomen. Hij werd steeds kleiner, kleiner, kleiner en kleiner. Totdat hij uit het zicht verdwenen was. Maar Wiet, die blijft nog eventjes zitten, alleen. Hij verstopt het fluitje in zijn vacht. Wonderlijk. En hij kijkt nog één keer naar het nestje. Wonderlijk. Maar dan begint er iets te jeuken. Oh, wat is dat? Hij schudt zijn achterste. Het drukt iets. Ah. Zijn een raar gevoel. Dan weet hij wat het is. Het is niet waar hè? Ik kan het kunnen weten, jongens? Vliegen vind ik leuk, maar dat eigenlijke, ik weet het niet. Dan spreidt hij zijn vleugels en vliegt weg. Niemand heeft sindsdien nog iets vernomen van Wiet Bella. De volgende ochtend was een bed nog steeds leeg. Op de vensterbank hebben ze wat zwarte veren gevonden. Het zoeken is gestaakt.